In ons programma Dinsdagavond Theater, gewijd aan Afrikaanse luisterspelen, kunt u nu luisteren naar het spel Slaafjespelen, Make Like Slaves, van de Zuid-Afrikaan Richard Rive. Dit stuk kreeg de eerste prijs in de BBC Luisterspelwedstrijd voor Afrikaanse auteurs. Regie, Leon Povelt. Kom binnen. Oh, hallo. ben je verbaasd me te zien? Ik zei toch dat ik zou komen en nu ben ik er. Jij had vast nooit gedroomd dat we elkaar nog eens zouden zien... ...nadat we van die vreselijke boot waren afgekomen. Ja, het is inderdaad een verrassing. Nou, ga alsjeblieft zitten. Wacht, even die boeken opzij. Ja, ik heb helaas maar één stoel. Oh. Neem die van mij, ik ga wel op het bed zitten. Ik zal even die plaat afzetten. Oh, alsjeblieft, niet. Het is prachtige muziek. Wat is het? Missa Luba. Ken je het? Een Congolese miss. Ga toch zitten. Oh, opwindende muziek. Verfijnd en primitief tegelijk. Ja, dat is waar. Nou, ik zet hem toch maar even af, anders kunnen we niet praten. Ah, ja, zo is het beter. Dan kunnen we onszelf voeren. Naar muziek moet je wel of niet luisteren. Ik hou niet van door muziek heen te praten. Oh, ik wil hem graag horen als ik nog eens mag komen. Eh, Missa Luba, zei je? Uh -huh. oh, dat zou erg goed passen bij mijn toneelstuk. Ja, ik hoop dat je nog eens komt. Als je het tenminste niet erg vindt zoals het er hier in mijn kamer uitziet. Oh, nou, dat vind ik heus niet erg goed. Je vraagt je waarschijnlijk af waarom ik hier ben. Ja, eerlijk gezegd komt het wat onverwacht. De laatste keer dat we elkaar spraken was vlak voor we de boot afgingen in Cape Town. Ja, dat weet ik. Ik zei dat ik je op zou zoeken als ik een probleem had. Je weet waarover we die laatste avond spraken? Uh, dat is bijna een jaar geleden. Oh, ruim een jaar. Nou, jammer genoeg heb ik nu absoluut geen tijd. Ik moet naar een toneelgroep toe waar ik de leiding van heb in de Afrikaanse locatie. Ik moet er om acht uur zijn. Gaat niet alles van een leie dakje met ze? En ik heb jouw raad nodig. Heb je wel eens van de Nianga-spelers gehoord? Ja, ik geloof dat ik gelezen nee, heb. Ik denk van niet. Er zijn maar heel weinig mensen die van ze gehoord hebben. Maar dat zal binnenkort veranderen. Tenminste, dat hoop ik. Een van de consulaten in de stad heeft me gevraagd... om een inheems stuk te brengen voor hun personeel. Ze willen zwarte zien... omdat ze in hun eigen land ook negers hebben. Mm. Moet je zwarte voor Afrikanen? Dat weet ik nooit. Nou, wat je wilt. Ik heb er een paar weken over nagedacht. Over een stuk bedoel ik en ik... Ik ben met een voorslag gekomen dat niet zo gek is. Ja? Het verhaal van de slavernij. Dat legt een goed verband tussen hun werelddeel en het onze. Je kijkt verveeld, zal ik doorgaan? Nou, het spijt me, het was niet mijn bedoeling om beleefd te zijn. Nou, ga alsjeblieft door. Nou, de eerste acte speelt in Afrika. Ze zingen inheemse Afrikaanse liederen. Oh, je zou ze eens moeten horen, die nyanga spelers van me. De harte klop van het primitieve leven. Dansen en ritme, palmbladeren en oermondrums. Ach, Afrika. Ga door. Oh, als het je niet verveelt. De, de, de tweede acte is letterlijk en dramatisch gezien de kern. Middle passage, veevervoer. Ze zijn gevangen genomen en worden op een schip meegevoerd over de Atlantische Oceaan. Een overvol schip. Geketend, geslagen, uitgescholden. Het heimwee, nostalgie. Ken jij Robert Hayden? Hij is geloof ik een beroemd Amerikaans negerdichter. Ik heb kort geleden met zijn werk kennis gemaakt en ik zou mijn stuk erg graag Middle Passage willen noemen als Robert Hayden dat goed vindt. Wevervoer. Ik ken het werk van Robert Hayden. ik ben erg op hem gesteld. En je stuk. Je was midden in de beschrijving van de tweede acte. Oh ja, en dan de derde en laatste acte. Ze moeten slaven uitbeelden. Wat? Doen alsof ze slaven zijn. Slaafjes spelen. Ze zingen treurliederen, spirituals. Ach, dat kan erg ontroerend zijn. Yet do I marvel. Wat bedoel je? Een citaat van een andere grote Amerikaanse dichter. Count Cullen. Ook een neger. Ik geloof niet dat dat er iets toe doet. Hij was dichter. Yet do I marvel at this curious thing. To make a poet black and to bid him sing. Dat wil zoiets zeggen als. Toch verbaas ik me over deze wonderlijke zaak. Een dichter zwart maken. En hem dan vragen te zingen. Daar zit uh, echt gevoel in. Hoe noemen ze dat, Zo. Ja, echt gevoel. Maar daarover kom ik juist. Ik heb wat moeilijkheden met de spelers. Moeilijkheden? Ja. Uh, om een voorbeeld te noemen, ik ben strikt, hè? Erg strikt als het werk betreft. Vooral wat punctualiteit aangaat en dat soort dingen. Uh -huh. Ik geloof dat ze daar de pest over in hebben... Ik geloof dat ze er ook de pest op in hebben dat ik blank ben en zij zwart. En welke rol had je mij nu toebedeeld? Nou, kijk, uh, jij zit er, om zo te zeggen, tussenin. He, omdat jij bruin bent, kun je tegen hen praten en tegen mij. Jou zullen ze begrijpen en ik zal je begrijpen. Ze zullen naar je luisteren. Hmm. Ik zou je graag meer willen vertellen, maar ik moet nu helaas gaan, anders kom ik te laat. Ik zou graag volgende week langs willen komen en dat je allemaal uitleggen. Is dat goed? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Och, zeg alsjeblieft, ja. Ik heb je raad echt nodig. Zou je volgende week donderdagavond kunnen? Mag ik dan vroeg komen om 6 uur? De repetitie is om acht. Ja, maar ik kan niet voor eten. Zo. Oh, dat geeft toch niet. Ik haal je hier af en je kunt bij mij in de flat een hapje eten. En als je het niet al te druk hebt, dan kun je misschien daarna met me meegaan naar de repetitie. Oh, je moet, je moet vooral geen blad voor de mond nemen, hè. Precies zeggen waar het op staat. Nou, goed dan. Ja, ik geloof dat volgende week donderdag Om ik... zes uur? Dat is prima. Ik haal je hier af. Nu moet ik echt weg naar Nianga. Zeg, ik vind die Missaluba erg goed en die Kanti Cullen. Tot donderdag dan. Dag. Dag. Verdomme. Verdomme. Verdomme. de Oh. Goedenavond. Uh, kom binnen. Het spijt me als ik wat onvriendelijk klonk... ...maar je overviel me. Dat moet wel een bot indruk hebben gemaakt. Je doet alsof je me niet had verwacht. Ja. Nou, wat betekent ja? Verwacht je me nou wel of niet? Nou, om je de waarheid te zeggen... ...eigenlijk niet. Het is donderdagavond. Wat een afspraak voor vanavond... Of moet ik je reugen opfrissen? Ik zou je ruim een uur geleden hebben opgehaald voor een hapje eten in mijn flat. En daarna zou je met me meegaan naar de Nyanga als je tijd had. Natu ja, natuurlijk. Verdomme, het spijt me. Jammer dat je me niet wat vroeger hebt opgebeld om me eraan te herinneren. Dat heb ik gedaan. Ik heb het vier keer geprobeerd, tussen zes uur en nu. Maar het is natuurlijk niet zo gemakkelijk voor je om de telefoon te horen als die van de haak af is. Ja, wat stom van me. Ik neem altijd de horen van de haak als ik werk. Ik raak uit mijn concentratie als hij belt. Dan kan ik geen enkele waai hebben. Oh, draai je al, meneer Luba, zo hard? Oh, ik geef het op, het spijt me. De afspraak is me totaal door het hoofd gegaan. Weet je het zeker? Ja, dat weet ik zeker. Geloof je me niet? Ik heb er me niet meer aan gedacht. Soms vergeet je dingen omdat het je goed uitkomt. Uh, heb je veel werk te doen vanavond? Ja, ik heb de afgelopen paar dagen zo dat over mijn oren in het werk gezeten dat ik nergens anders meer aan gedacht heb. Niet aan mensen of aan afspraken. Maar ik ga in ieder geval mee als het nog niet te laat is. het is nog niet te laat. Dan ga ik mee. Wat wil je precies dat ik doe? Je hebt de aard van het probleem eigenlijk nog niet uitgelegd. Nou, kijk, ik ben gekomen omdat ik hulp nodig heb van jou. Aha. Als jij mee zou kunnen gaan, dan zal ik je erg dankbaar zijn. En als je daarna een hapje eten wilt om bij te komen, dan staat dat klaar in mijn flat. Nou, wat dat hapje na afloop aangaat, dat weet ik niet, maar ik ga nu in ieder geval mee. Ik zou eigenlijk graag vrij vroeg terug zijn om met mijn werk door te gaan. Doe dat dan nu maar, ik wil je niet storen. We kunnen mijn probleem altijd een andere keer bepraten als je niet midden in je werk zit. Ik begrijp wat je bedoelt. Nou goed, laten we dan maar zeggen: tot ziens, hè? Nou, wacht even. Ik heb gezegd dat ik met je mee zou gaan. Vanavond? Ik ga vanavond met je mee. Hoe laat begint de repetitie? Om acht uur. En ik moet op tijd zijn. Het is nu pas zeven uur, dus we hebben nog tijd genoeg. Nou, ga dan even rustig zitten. Wie denkt om je zenuwen te kalmeren, het spijt me echt. Weet je. Als het je nou niet goed uitkomt, dan wil ik liever dat je thuis blijft en met je werk doorgaat. Vanavond kan ik het alleen wel af. Dan bel ik je de komende week wel, als je horen tenminste niet van de haak af is. Spijt me dat ik zo lastig ben geweest. Nou, ik weet dat het stom klinkt, maar ik wil je toch nog eens zeggen dat ik onze afspraak van vanavond glad vergeten had. Je moet me geloven, ik was het vergeten. Dan wil ik best met je meegaan of dat nu zin heeft of niet? Ik ga mee. Nou. Als je erop staat. Dan moeten we nu maar gaan. Ik zal je in de auto alles uitleggen. Nou, één ogenblik even mijn jas pakken. Weet je zeker dat je mee wilt? Jazeker. Oké. Okay. Ik ben klaar. Je bent wel achter. Hoezo? Je hebt ons drankje vergeten. Ach, oh, van tomme, dat is waar ook. Ik ben inderdaad wel een eind heen. Een drankje vergeten, nou. Dan moet het wel ver met me gekomen zijn. Het weet me dat ik je zo uit je werk heb gehaald. Ik had het nooit gedaan als ik niet echt je hulp nodig had voor deze repetitie. Ja. Die auto moet worden nagekeken. Merk je hoe in zijn drie blijft steken? Weet jij iets van versnellingen af? Nee. Ik heb het daarnet al gezegd. Ik maak mijn excuses dat ik je uit je werk heb weggesleurd op zo'n avond. Ik weet hoe belangrijk je werk voor je is. Nou, het niet. Wat was je mee bezig toen ik aanklopte? Opstellen nakijken? Of uh, schrijven? Ik wet dat je aan het dichten was. Ik schreef. Ik wil graag weten waar je mee bezig bent. Ik interesseer me voor je werk, eerlijk. Niet iedereen kan schrijven. Jij wordt vast mijn lievelingsdichter. Ja. Is er al veel werk van je verschenen? Nee. Heb je spijt dat je mee bent gegaan? Je bent niet bepaald mededeelzaam. Sorry hoor, dat ik je uit je werk heb gesleurd. Je was vast met iets belangrijks bezig. Eens zullen ze trots op je kunnen zijn. Wie? Eh, oh, Ik weet wel dat het vleierig klinkt. Soms voel ik me beschaamd dat ik blank ben en dat ik zo neerbuigend praat. Maar je landgenoten zullen trots op je kunnen zijn. Mijn rasgenoten? Nou, heb je het zelf gezegd. Ik niet. Ja, als je het zo wilt stellen, je rasgenoten. De kleurlingen. Twee miljoen bruine Zuid-Afrikanen. En misschien ook nog een paar miljoen zwarten. Ja, zo bedoel ik het niet. Zo bedoel ik het. Rijk te hard? Nee. Ik rijk te hard. Als jij dat vindt. Ja, maar we moeten op tijd in de locatie zijn. Ik kan me niet veroorloven te laten komen op de repetitie, terwijl ik zo vaak gezegd heb dat zij niet punctueel zijn. Geen slecht voorbeeld geven. Ja, zoiets. Ik weet niet waarom. En je moet me niet verkeerd begrijpen, maar Afrikanen zijn nooit op tijd. Een hele slechte eigenschap van het ras. En nee, zo bedoel ik het niet. Ik zeg het alleen op grond van mijn ervaring. Sinds ik in Nianga begonnen ben, heb ik nog niet één repetitie meegemaakt waar iedereen op tijd was. Daar moet een reden voor zijn. Oh, vast wel. Maar wacht maar eens af. Wij rijden ons nou te pletter om op tijd te zijn en er zullen misschien één of twee mensen present zijn. Zijn bruine mensen ook niet punctueel? Je bent breed. En blanken. Ik vind je onsportief. Zijn blanken punctueel? Als je per se een antwoord wilt, sommigen wel en anderen niet. En jij hoort tot de punctueren? Laten we alsjeblieft geen ruzie maken. Ik doe op mijn bescheiden manier mijn best om te helpen. Ik kan er ook niks aan doen dat ik een andere huidskleur heb. Ik probeer iedereen op dezelfde manier te behandelen. Ik hou van alle mensen. Behalve? Behalve wat? Behalve van niet-punctuele zwarten. Dat meen je toch niet serieus. Hey, ik geloof van niet, het spijt me. Ik ben geen aangenaam gezelschap, ik voel me beroerd. Mijn gedachten zijn nog steeds bij mijn werk. Je zou bepaalde dingen soms van de humoristische kant moeten kunnen bekijken. Inderdaad. <laughs> Blanken komen steeds op tijd. Bruinen, nooit tot onze spijt. Maar als je zwart bent... <laughs> Stoppen! Verdomme! Had je die verkeersagent niet gezien? Nee, ik mag wel uitkijken. Maar ik moet aanpezen, we hebben niet veel tijd. Nou, doe nou maar rustig aan. Je hoeft niet te koop te lopen met je punctualiteit. Ik had jou moeten laten rijden. Misschien. Jij ja, rijdt vast beter dan ik. Ja, misschien. Rij je goed? Ik kan niet rijden. Ja, dus het heeft ruim een jaar geduurd voor we elkaar weerzagen. Sorry dat ik het gesprek onderbreek, maar ik geloof dat ik geen sigaretten meer heb. Oh, neem maar één van mij. Er ligt een open pakje in dat kastje. Voor jou ook één aansteken? Ja, graag. Dank je. Waarom mij één? Rook jij niet? Ik zou dolgraag willen. Maar ik heb iets tegen menthol. Oh, dat spijt me. Als we langs een winkel komen, stop ik meteen. Zou je intussen toch maar niet een menthol nemen? Nee, dank je. Ik vind het zo vervelend om alleen te roken. Nou, trek het je niet aan. Je had het over de nyanga spelers Ja. Ik zei dat ik van de eerste keer af aan dat ik erheen ging... het gevoel had dat er iets van wrok naar me toe kwam. Waarom ben je er eigenlijk heen gegaan? Ik ben gegaan dat ik wilde helpen. Nadat ik uit Engeland was gekomen... ...nadat wij uit Engeland waren gekomen... ...had ik het gevoel dat ik iets moest doen voor de minder bevoorrechten. Nee. Ik wilde de mensen die het nodig hadden helpen. En dus bracht je ze toneel. Waarom? Wat bedoel je met dat waarom? Waarom juist die mensen? Dat hoef ik toch niet uit te leggen, dat moet jij toch begrijpen... Ze hadden op de een of andere manier hulp nodig. En ze hebben talent. Het zijn geboren acteurs. Zoals de Franse geboren minnaars zijn, de Italianen zangers, de Joden... Nee, dat Go zeg ik niet. Ik zeg alleen dat ze kunnen spelen. Ze missen misschien de verfijning, maar ze kunnen spelen. Ik wil je graag een heel persoonlijke vraag stellen. Doe maar. Hè? Word je ervoor betaald? Nee, natuurlijk niet. Waarom doe je het dan? Dat heb ik al eerder gezegd, omdat ik wil helpen. Overal omheen zie ik onrecht. Op mijn manier voel ik me schuldig. En dit is een terrein waar ik kan helpen. Zul je daar nu beter door kunnen slapen? Waarom verzet je je zo tegen me? Ik vind het onbelangrijk of ik s'nachts beter slaap of niet. Als het verkeerd is wat ik doe, dan hou ik ermee op. Dat is alles. Dan hou ik ermee op en dat meen ik. Ik wil graag dat je nu meegaat omdat ik iemand nodig heb die kan zeggen of ik ernaast zit. Hm. Misschien gebruik ik de verkeerde methode. Ik, ik weet dat er iets is waar ze de pest over in hebben. En misschien ben ik dat, misschien is het het stuk, ik weet het niet, maar er is iets. En ik kan er niet achter komen wat het is. En ik ga door totdat ik weet wat het is en hoever ik er verantwoordelijk voor ben. En ik zou graag willen dat jij me hielp om erachter te komen. Misschien overschat je. Ja. Wat geeft iemand als ik trouwens het recht om een oordeel uit te spreken over jou of over wie daar ook? Een heleboel. Je ervaring met mensen hier en in Engeland. Jij weet hoe het daar is en je weet hoe het hier is. Ik kan nooit echt navoelen wat het is om zwart te zijn. Jij zult ook wel een soort wrok voelen. Ten opzichte van jou? Ja, ten opzichte van mij. Nee. Ik voel, dacht ik, geen wrok tegen je. Nee, dat geloof ik niet. Laten we een sigaret pakken. Ik geloof dat ik een sigaret nodig heb, al is het aan menthol. Denk eraan dat je stopt als je in de winkel ziet, alsjeblieft. Zelfs menthol. Ha. Weet je, de macht van de reclame is zo groot dat de mensen geloven dat menthol-sigaretten te roken zijn. Niemand dwingt je. Ik heb geen keus. Wat ben je nu van plan vanavond te doen? En wat verwacht je van mij? Ik wil graag instructies hebben. Ik weet het niet precies. Ah, laat het maar over je komen. Kijk wat er gebeurt en zeg het me dan na afloop. Ik kan me niet voorstellen dat ze iets tegen het stuk zou hebben. Het is het soort stuk dat ze kunnen spelen. Iets wat ze kunnen navoelen. Je bedoelt slavernij? Ja, dat heb ik al gezegd. Dat is een stuk ervaring van ze. Een bok verleden. Ze kunnen het nu nog navoelen. Er bestaat identificatie. En dit wordt gedaan om een gril van een paar buitenlanders. Nou nee, zo zou ik het niet willen stellen. Ze hebben mij gevraagd om iets op te voeren met de Nianga-spelers. Iets oorspronkelijks. En dat doe ik. En jij denkt dat de Zwarten het leuk zullen vinden om hun verleden uit te beelden? Of hun heden? Ik weet niet of ze het leuk vinden, maar ze kunnen het in ieder geval. En met overtuiging. En zouden die spelers van jou het met overtuiging willen doen? Als je het zo wilt formuleren, ja. Maar ik weet toch dat er ergens iets niet klopt. Ik heb het gevoel dat ze bepaalde dingen opzettelijk doen. Ze komen te laat, ze leren hun tekst niet, ze doen nors. Allemaal? Nee, niet allemaal, maar de beste spelers in elk geval wel. De gevoeligste? Ik weet niet waar jij hem wil. Ik bedoel, dat er misschien een goede reden is voor hun houding. Misschien zijn ze niet zo dol op het beeld van het verleden, de uitbeelding van hun vernedering, de herinnering. Ja. Wat is er? Waar was dat voor? Voila, je winkel. Ik denk wel dat je hier ook andere sigaretten dan menthol kunt. Kijk, ik kan natuurlijk niet verwachten dat je precies weet wat de bedoeling is vanavond. Maar krijg je nou uit het kleine beetje wat ik je verteld heb de indruk dat de schuld ergens bij mij ligt? Het laat me maar niet los. Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik kan er geen oordeel over uitspreken omdat ik de feiten niet ken. Ik sta er totaal buiten. En wat het begrijpen van gedragspatronen betreft ben ik onwetender dan jij denkt... Kijk, je hebt me gevraagd mee te gaan omdat je dacht dat je op mijn advies kon vertrouwen. Is dat juist? Ja. Mag nu eens een bekentenis doen. Ach, als je dat graag wilt. Ik ben vrijwel nooit in een Afrikaanse locatie geweest. En nog nooit in Nianguil. Is dat echt waar? Eerlijk. Dit is de eerste keer dat ik een locatie binnenga sinds ik klein was. Heb je geen zwarte vrienden? Nou ja, ik heb er een paar gekend aan de universiteit, maar dat is alles. Weet je wel dat isolatie in dit land helemaal geen blank monopolie is? Wij Bruinen zijn zowel van de blanke als van de zwarte geïsoleerd. Ik heb het grootste deel van mijn leven op een paar kilometer afstand van de Yanga gewoond. En toch ben ik er nooit geweest. Maar ik ben wel in Londen geweest en in Rome en in Parijs. Ik heb in Europa in de huizen van Blanken gewoond. Maar nooit in de huizen van Zwarten hier in mijn eigen land. Wat mij betreft zou ik net zo goed nog in Hemstert kunnen wonen. Je overdrijft vast. Er is een Afrikaanse vrouw die je huis voor je schoonhoudt. Komt die niet uit Nianga? Ben je nooit bij haar thuis geweest? Ik heb er geen idee van of ze Afrikaans is of iets anders. Ik heb het nooit belangrijk gevonden om daarachter te komen... Natuurlijk komt ze ergens vandaan, maar ik heb geen flauw idee of het Nyanga is... ...Langa, Kensington of dat ze op iemands erf woont in Constantia. Ik heb nooit de behoefte gehad erachter te komen omdat het nooit nodig is geweest. Ze zou net zo goed uit een andere wereld kunnen komen. Van een andere planeet. En? Als op een goede dag niet zou verschijnen... ...dan zou ik geen idee hebben hoe ik haar zou moeten bereiken... Dat doe ik opzettelijk, om niet betrokken te raken bij mensen. Ik durf geen al te intieme vriendschap op na te houden, totdat ik er absoluut zeker van ben. Zeker van wat? Ja, dat weet ik niet. Ik kan me geen intieme banden en verwikkelingen veroorloven. Misschien maak ik een zelfzuchtige indruk, maar ik kan me niet veroorloven gekwetst te worden... En zo leef je. Ja, zo leef ik. Zou ik een vriendin van je kunnen zijn? Ik weet het niet. Ben ik een vriendin van je? Weet ik niet. Er zijn allerlei factoren. Zoals huidskleur? Dat is er één van. Dat zou een hinderpaal kunnen zijn. Aan de andere kant misschien ook niet. Ik begin me af te vragen of je ons vanavond inderdaad kunt helpen. Ja... Ik betwijfel of je iets aan mij zult hebben. Ik weet echt niet waarom ik mee ben gegaan. Alles zat tegen. Ik had je dat ik van tevoren kunnen zeggen. Alleen weet ik niet zeker of ik dit allemaal van tevoren wist. Waarom ben ik meegegaan? Om mezelf bloot te geven? Geweten, ziekelijke nieuwsgierigheid, om te helpen? Om een objectievere kijk te krijgen? Nee, dat is het allemaal niet. Ofwel, Misschien is het... ...omdat jij het bent. En de situatie, ach. De situatie, daar is niets aan te doen. En ik ben die ik ben. Ik zal waarschijnlijk straks... Dus ...nog minder zeker van mezelf zijn dan tevoren. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik zou graag willen dat je me zei... ...of ik ongelijk heb. Misschien is het ook wel mijn schuld... Hoewel, ik geloof dat ze niet zozeer tegen me zijn omdat ik het ben... ...als wel om het feit dat ze me zien als een vertegenwoordigste van de blanken. Dan zouden ze alle blanken op dezelfde manier tegemoetreden. Maar dat doen ze toch ook. Ik bedoel, hun gevoelens zullen altijd wel hetzelfde zijn... ...maar ze kunnen het niet altijd laten merken. In sommige gevallen wel in andere niet. En in mijn geval kunnen ze dat wel. Ik ben een vrouw, ik kan me niet verdedigen. Ik heb een geweten en ik probeer te helpen. Het is mogelijk... En wie weet is het ook wel mijn persoonlijke instelling. Mijn schoolopleiding was niet voor de poes. Ik ben streng opgevoed. De toneelschool die ik gevolgd heb in Europa was strikt. Als de mensen uit Nianga acteurs willen zijn... ...dan zullen ze discipline moeten leren. Ze kunnen niet ongestraft te laat komen voor een voorstelling. Weet je zeker dat ze echt willen spelen? Als amateurs, ja. Maar ze moeten leren zich als acteurs te gedragen... En dat heeft er niks mee te maken of ze geen beroepsmensen zijn of zwarte, Of uit hun humeur. Of uit hun humeur. Acht uur is acht uur in welke taal dan ook. Wacht maar af. Ik garandeer je dat ze niet op tijd zijn. Een paar misschien, maar de rest komt het gemakje binnenstenteren. Ik kan je zo'n aantal voorbeelden geven. Zou jij dat soort gedrag van iemand anders gedragen? Ik weet het niet. Je kunt die vraag niet met ja of nee beantwoorden. Er zijn altijd omstandigheden waarin je wat door de vingers moet zien. Nou heb ik al niet genoeg door de vingers gezien. Wat moet ik nog meer opofferen omdat ik blank ben? Is het mijn schuld dat ze verdrukt worden? Heb ik ze in de locatie gezet? Moet ik hun te laat komen maar stilletjes accepteren en lachen als ze hatelijke dingen zeggen? Maar amuseren over een misselijke opmerking in een taal waarvan ze weten dat ik het niet versta. Nou ja. Moet ik dat allemaal maar goed vinden omdat ik bereid ben te geven, om te helpen, om bij te staan? Voorzichtig, voorzichtig. Je marktelachtschap ligt er een beetje te dik op. En met jou is het net zo. Jij bent net zo, lijkt het wel. Je hebt niks dan hartelijke opmerkingen tegen me gemaakt... van het ogenblik af dat je in de auto bent gestapt. Aan wiens kant sta jij? Wat willen jullie nog meer? Moet ik van huidskleur veranderen? Moet ik in een locatie gaan wonen? Bommengooien, verdien ik dat ik zo word behandeld? Ik zou graag willen weten hoe jij zou willen worden behandeld. Als mens? Als dame? Of als een blanke dame? In zou de vierde acte wel eens de interessantste kunnen zijn. Er zijn er toch maar drie? Ik begrijp niet wat je bedoelt. De vierde acte van veevervoer, jij tegen de nianka spelers hm. Ik denk dat dat het interessantste zal zijn. Of het meest onthullend, als je dat liever wilt. Onthullend? Wat onthullend? Onthullend. Qua gedragspatroon, menselijke relaties, huidskleur. Noem het wat je wilt. De beste stukken worden altijd achter de schermen gespeeld. Ja, ik weet dat het een onvergeeflijke gemeenplaats is, maar... Eh, ...de beste toneelstukken vind je in het leven zelf. De wereld is één groot toneel, enzovoort. Ja, je hebt gelijk. Ik vrees dat het inderdaad een afschuwelijke gemeenplaats is. Het is alles eerder gezegd en heel wat beter. Zeg, hoe staat het met de tijd? Nou krijg ik een complex over te laat komen. Het is besmettelijk. We komen niet te laat, maak je geen zorgen. We zijn er over een paar minuten. Deze plek is mij zo vreemd. De locatie bedoel ik. Het zou een andere planeet kunnen zijn. Een andere wereld. Nianga? Ja, het ziet er wel van later uit, vind je niet? Ik had gedacht dat er massas mensen zouden zijn. Maar er zijn mensen. Ja, dat weet ik wel. Er zijn mensen op straat. Het is niet onbevolkt. Het is verlaten. Dat is heel wat anders. Net alsof er iets belangrijks ontbreekt. Misschien is het de eentonigheid waardoor je die indruk krijgt. De straten, de huizen, de lichten lijken allemaal hetzelfde. En dan de gezichten. Het is net alsof ze allemaal dezelfde uitdrukking hebben. Vooral die van de volwassenen. Haast een uitdrukking van... Eh, ja... Van berusting. Hoogstwaarschijnlijk is het niet zo, maar dat is de indruk die het op mij maakt. Op jou ook? Nee, maar ik ken natuurlijk een aantal mensen hier. Ik heb heel weinig vrienden en ik kies ze niet op grond van hun huidskleur. Ja, maar ik ken deze mensen. Ik zou ze in flat kunnen uitnodigen. Maar ja, ik weet dat ze niet zullen komen. Heb je het geprobeerd? Nee, maar ik weet het gewoon. Ik weet dat ze niet zullen komen. Ze zullen ja zeggen. Ze zullen beloften doen, maar tenslotte komen ze toch niet... Of als ze telefoon hadden, zouden ze die van de haak afnemen. We zijn er precies op tijd. Ga je mee? Deze kant op. Hier is het. Ik denk dat we na afloop een interessante discussie zullen hebben. Ik vraag me af of het nodig zal zijn. Dit is de deur naar de zaal. Zodra je popmuziek... Ga maar ergens zitten. Zie je wat ik bedoel? Vijf spelers van de bezetting van over de twintig. De rest komt wel of niet maar gelang de avond voort. Kan die plaat, alsjeblieft, worden afgezet? Goedenavond allemaal. Kunnen we gaan werken? Zoals gewoonlijk zijn we dan nog lang niet allemaal. Laten we hopen dat de anderen nog komen. We moeten iedere minuut van onze tijd gebruiken. De voorstelling moet over drie weken klaar zijn, dus hoe vroeger we vanavond beginnen, hoe beter. Waar nodig zullen we moeten improviseren. Goed. Nou, laten we dan met de laatste acte beginnen. De derde acte. We zijn nu tenslotte in de nieuwe wereld op de plantages. Gaan jullie op je plaatsen staan? Wil iemand een nieuwe muziek aanzetten alsjeblieft? Ja, iedereen wat meer uit elkaar gaan. Ja, ik zou graag willen dat jullie slaven speelden.